De Hogeschool van Amsterdam laat een onafhankelijke commissie onderzoeken of er gefraudeerd is met diploma's. Bestuursvoorzitter Jet Bussemaker heeft dat besloten na aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. Die krant schrijft dat sinds 2002 meer dan duizend studenten onterecht hun diploma hebben gekregen. Bussemaker zegt geen aanwijzingen te hebben dat dat zo is, maar ze wil het zeker voor het onzekere nemen. Zo'n 60 docenten hebben in een brief van het college van bestuur hun zorgen geuit over de kwaliteit van de economieopleidingen International Management. En Trade Management Asia. Bussenmaker deelt die zorgen en zegt maatregelen te hebben genomen om de kwaliteit te verbeteren. Het vliegverkeer in Frankrijk is vandaag ontregeld door een staking van het veiligheidspersoneel. In Lyon zijn daardoor 90 vluchten geschrapt. De reizigers op de grootste luchthaven van Parijs, Charles de Gaulle, worden geconfronteerd met urenlange vertragingen. De ongeveer 10.000 beambten hebben bij het begin van de kerstvakantie op alle vliegvelden het werk neergelegd. Zij eisen meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. In het centrum van Cairo treedt het leger weer hard op tegen betogers. Die zijn vannacht samengedreven op het Tahrirplein. Militairen hebben op het plein tenten in brand gestoken en betogers worden met harde hand weggehaald. Ook journalisten met camera's worden het werk onmogelijk gemaakt. Vanochtend braken voor de tweede dag op rij rellen uit in de Egyptische hoofdstad. De Vissersbond is ontevreden over de verhoging van de vangstquota. Nederlandse vissers mogen volgend jaar twee keer zoveel haring vangen als dit jaar. En ook mag er meer school en tong uit de Noordzee worden gehaald. Maar volgens de Vissersbond krijgen vissers niet genoeg zeedagen om de vis te vangen. De bond wil een gesprek met staatssecretaris Bleker. Die zei eerder dat hij tevreden is met de hogere quota. Het weer, vooral in het noorden en westen, vallen buien met kans op hagel en natte sneeuw. Er staat een stevige noordwestenwind. Temperatuur tussen 4 graden in het zuidoosten en 7 in het westen. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A7 wordt gecontroleerd op de Afsluitdijk en op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. A76, daar staan ze tussen de Belgische en de Duitse grens. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wij kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel oudje? Het was of het album soms kon spreken, weet je nog wel oudje? Er was er ook een, rozen matrozenpak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel oudje? Ah.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 CFM Zandvoort, het is dinsdagochtend. Het is 11 uur geweest, dat betekent dat we beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en wederom neem ik u mee terug op reis. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Als opening hoor u onze herkenningsmelodie van Louis David's met Weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. En dit uur. Weer een hoop muziek uit verschillende jaargetijden. Ik heb onder andere Gert Timmerman meegenomen met Rosa Rosalie. En het trio Ben Lansink met hoe kan het ook anders? Oh oh Rosa. Piet Seibrandi, ook al is je huid dan zwart. Maar eerst de volgende plaats van Trea Dops met Blijf. Aan me steeds denken. We horen nu hier op CFM Zandvoort. Strand, klinkt een melodie, vol van harmonie, droom ik voor me heen, voel me zo alleen, denk ik aan mijn roza, roza. In. Niet zo van dat hippe, maar van hou we de moed maar in. Ik wilde haar steeds vragen om met me mee te gaan. En toen ik haar alleen zag, vroeg ik aan haar veel Ik ben in mijn gedachten bij dag en op bij nacht. Ik wil geen ander hebben, ik wil alleen maar jou. Je hoeft niet lang te vragen, ik blijf je altijd trouw. Oh, oh. Je huid dan zwart, Halleluja, naar de vrijheid gaat je hart, Halleluja. Ook al is de strijd soms zwaar, Halleluja, eenmaal is de zegen daar, Zij gelooft, halleluja, in Gods eeuw. Het was muziek van Piet Sibrandi met Ook al is je huid dan zwart. Daarvoor trio Ben Lansing met OO Rosa. Daarvoor Gert Timmerman met Rosa Rosalie. En daarvoor als opening begonnen we dit programma met Tria Doms met Blijf aan mij steeds denken. CFM Zandvoort, een reisje terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70... Ik heb voor u klaarstaan onder andere Henk van Montfoort met Lady Lorelei, Ook onderweg Charles Tuinenburg en de Melody Strings. En eerst volgende plaat van Hermien Timmerman met In het Wit. Oftewel, we gaan trouwen. In het wit met bloemen in mijn hand. Verliefd. and haul Zijn, lady, Lady Lorelei, want zonder jou is de zon al eens geen. Lady, Lady Lorelei, O oh, Lady Lorelei, ik verzon jouw lieve naam. O oh, Lady Lorelei, want de regen bracht ons tezaam. We dachten alle eerst en zo gaat weer voorbij. Misschien voor jou, maar toch nooit meer. Voor Lady Lord. Geschenken en natuurlijk ook een gladdering. Hij ging toen mee met de smokkelaars om zo in één keer zijn slag te slaan. Hij kreeg Lorraine aan de telefoon, haar man nam toen zijn boodschappen aan. de jongste van allemaal, de auto raste door de stille nacht. Zij langs de baan met zijn dure val. Niemand weet hoe het is gegaan. Tegen een boom stond een brandend wrak. En toen hij sterven, eruit werd gehaald. Zei hij voor het laatst voor het was geraam.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 Ik ben toch je vrouw Dan ga ik tot het einde Van de wereld Met jou Ja, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort Mijn naam is Mario Zandvoort en... Zoals iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug door de tijd. Ten jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Voor u eens Carla van Renesse met Laat me nooit meer huilen. En daarvoor Charles Tuinenburg en The Melody Strings. Met Ik Blijf van Laura houden. En daarvoor Henk van Montvoort met Lady Lorelei. En daarvoor Hermien Timmerman met In het Wit. Oftewel, we gaan trouwen. Zandvoort uit Zandvoort. Ik heb nog veel en veel meer mooie muziek voor u klaarstaan. Onder andere zometeen onderweg Rijn de Vries met Ik ben 17. Maar eerst de Cocktail Sisters en de Noisemakers met Ik hou van Cliff. Ik hou van Cliff. Ik hou van elf. Ik droom van Elvis, maar het meest droom ik van jou. Al staat jouw foto en jouw naam niet in de krant. Ik heb aan jou mijn hart verband. Ik zie graag Cliff, ik zie graag Elvis. En je zingt voor mij de nieuwste hit, dan zie ik in gedachten Glip of Elvis. Maar je kussen in de zijn kunnen nooit van clip of Elvis zijn. En ik vind jouw kussen zo... RAP Ik zie graag Cliff, ik zie graag Elvis, maar het liefste zie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 Wim Zonneveld en Anneke Groenlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort-Duitslandvoort. Gewoon voorplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tandenstijl zijn hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort-Duitslandvoort met Mario Zandvoort. Ik ben 17 jaar, daal voor het jong, ik ben 17 jaar, ik hou van een song, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht. Ik ben 17 jaar, ik leef het maar dood ik ben 17 jaar, ik hou van een show, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht. Je leest in de kranten, is mis met de jeugd, zijn allemaal dozens, er is er niet een meer die deugd maar ik ben 17 jaar, daarvoor een jong, ik ben 17 jaar. Ik hou van een song, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht. Soms kijken de mensen mee ontrouwend aan. Dan vraag ik verwonderd wat heb ik gedaan? Schimp niet op rassen, speel niet met kruid, vond de raketten en de halon. Ik ben 17 jaar, daar voor het jong. Ik ben 17 jaar, ik hou van een song. Ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht? Ik ben 17 jaar, ik deed mijn bartdoe. Ik ben 17 jaar, ik hou van wat show, Ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht? Je leest in de kranten, het is mis met de jeugd. Het zijn allemaal dozens. er is er niet een meer die jeugd, Maar ik ben 17 jaar.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 Door. een grote liefde, die was ons toebedeeld, voor mij en jouw twee gouden ringen, was het toekomstbeeld, maar wat zij daar zag, dat was niet waar. Het ging voorbij, want er was een man die bleef niet trouw. Die man ben jij, die gouden ringen. Ik heb ze nog altijd vergeefs, want onze grote liefde. It's farly Van Silvera's met de fijnste dans met jou. En daarvoor Ria Valk Een hele oude plaat. Ik kan het toch een beetje met twijfel. Zullen we hem wel of niet draaien? Want ja, hij kraakte wel heel erg, hè? Ik lig op mijn kussen stil te dromen. Krakend en wel. En daarvoor Anneke Greulow met gouden ringen. En daarvoor Rijne Vries met Ik ben 17. CFM Zandvoort Nog veel meer mooie muziek heb ik voor u klaarstaan. Wat dacht u zometeen van Annie Palme en Joop van der Marel samen is deze mooie plaat van uh, Jerry B. en de Mijn Ram. Ze waren al drie jaar gelukkig getrouwd. Twee arbeiderskinderen met harten van goud. En B. in de Mijnstreek geboren. Trouw daalde hij af in de duistere schacht. Al had ook zijn vader daar diep in de nacht, bij een mijnrand het leven verloren. Ze leefden alleen voor hun kindje, hun schat, en kibbelden zelden, maar was er eens wat. Wanneer hij des morgens zijn plicht weer ging doen, dan zei ze kluk al. En zij gaf hem een zoen. En zwart perde het meevot. Zijn gapende. Maar eens op een avond voor het eerst na drie jaar Toen kregen ze hevig getwist met elkaar En geen wou van toegeven weten Toen stonden ze beiden te beven van nijd En zeiden ze dingen nog nimmer gezegd, Te scherp om weer gauw te vergeten en s'morgens toen waren ze bijna verstoord. Zij liep maar te mokken en hij sprak geen woord. Hij ging naar de mijn en hoe kon ze het doen? Ze zei geen pluk af en ze gaf hem geen zoen. En zwart speelde het vast. Een de muur stil wachten de schatten benieuwd in de keuk en lokken de zweven de mijnperkers af tot hakken en graven als nevere slaven ik was hun graf. Een kreet klonk in het rond, er is brand in de mijn. Het volk snelde toe, maar de kans was zo klein om het vuur in die mijnheld te doven. Een ploeg kameraden die groef nog kort een heel nieuwe gang, maar het was al te laat Ze brachten slechts lijken naar boven Toen knielde een vrouw met wanhopig geil Bij een van die doden, zo roerloos en stil Zacht nam ze zijn hoofd in haar armen en toen Toen zei ze kluk af. En ze gaf hem een zoen. En zwart sperde het meest. Samen, samen En delen vreugde maar ook verdriet Samen, samen Een bit, altijd samen zijn. Mijn trouwe paard, dat hoeft geen teugels. Het loopt ook zo hoog oh, naar Idaho. Het kent de weg over de heuvels en naar het dal van Idaho. Run, run, run, runny. Oh, San sunny. Deze trip Ach waar Is zij gebleven Waar zijn de brieven Die ik haar schreef Mijn trouwe paard Dat hoeft geen teugels Het loopt ook zo hoog Terug naar huis Het kent de stroom Die zachtjes keuvelt En ook de weg Tot bij ons thuis Run run run runny Oh san sun, sunny! Zo fat van valli is deze trip. Ach waar kan ik haar vinden? Wie kan beseffen waarop ze bleef? Mijn trouwe paard dat hoeft geen teugels, daar het zich nooit verlopen kan. Het komt ook zo in Sunset Valley, het komt ook zo we houden aan. Run run run run Oh, San son, sunny, so fun, fun, funny, is deze trip. Ach, waar kan ik haar vinden om haar te zeggen, ik hou van jou. Mijn paard. dat hoeft geen teugels, het draagt me zo de wereld door. En op een dag, dat weet ik zeker, vindt het mijn schat, die ik verloor. Vinden? Waar is het meisje waar ik van hou? Ach, waar kan ik haar vinden? Waar is het meisje waar Ja, we hoorde muziek van Johnny Hoes met Mijn Trouwe Paard. Daarvoor Arnie Palme en Joop van der Maro met Samen. En daarvoor Jerry B. met de Mijn Ram. En zoals altijd, komt met er ander leuke dingen, komt er ook weer een einde... Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Ik nam u mee op reis naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Als u het programma nogmaals wilt beluisteren. Dat kan. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nog een keer herhaald. Na het programma uit Zandvoort. Voor nu, ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week dinsdag 11 uur hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik laat u achter met Adelle Bloemendaal. Met de meisjes... Van de suikerwerkfabriek Graag tot een andere keer Graag tot ziens Zoetigheid is niets voor heren Zo wordt dikwijls ons verteld Maar ik wil u demonstreren Dat het anders is gesteld Dagelijks ziet men velen wachten Een groot fabrieksterrein Die het snoepen niet verraagde er dol op zijn? Ah, want slaat de klok vijf uur? Dan roepen zij vol vuur. Daar zijn de. de meisjes, ja, de meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft daar een zin. Dus dan ben je altijd bij de uitgang van de suikerwerkfabriek. Wat de snoepjes van Jamin? Die pak je het een beetje in Ja, ja Mondje open Oogjes dicht aha. Al die fijne zoete dingen In een fleurig kleed gehuld Dat zijn pas versnaperingen Maar een echte heer van Smult Wordt hem elders snoep geboden Dan bedankt hij energiek Maar hij laat zich geen. Vinzen's bij de snoepfabriek. Dus als Jamin zich sluit, ah! roept hij vol blijdschap uit. In het suikerwerk heeft elke keer wel zin. sta dus ik er bij de uitgang van de suikerwerkfabriek. Wat is knoepjes van mee, Die pak je uit en put je in. Humoristisch en toch leuk. <lacht> Ieder kan zich hier vermaken, zoals u begrijpen zult. Want men vindt er alle smaken vrij beschilderd en gevuld. Maar moet u doen bemerken Dat er een gevaar in zit Want bonbons en suikerwerken Schaden het gebit Dus puzzel met beleid hey! Als gij uw aandacht weet Aan alle drie Suikerzoete meisjes in de suikerwerkfabriek Ook al zijn ze nog zo heerlijk in het begin ik was naar de uitgang van de suikerwerkfabriek. Wat de snoepjes van Jamin, die ondermijnen het gezin. Daar ja, zijn de meisjes, en de, de meisjes ja, van de suikerwerkfabriek. Ja. En dat suikerwerk heeft elke heer wel zin. Dus zijn ja. ben altijd naar de uitgang van de suikerwerkfabriek. de snoepjes van Jamin, die pak je uit, die pak je uit, die pak je uit, en piek in. Dan stuur je allemaal fijne dagen en...